9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, we hebben niks te baskeren het uur. We zitten bomvol. Uiteraard de strijd Nederland-België. Of België-Nederland. kortom de derby der lage landen. En er is een nieuw soort mens ontdekt. De gelegenheidshooligan. En uiteraard volgen we de positieve dopingtest van Frankie Sleck op de voet. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Martijn van Beek. Ja, de luxemburgse wielrenner Frank Schleck is positief bevonden op doping. Tijdens de Tour de France testte de renner van Radiocheck afgelopen zaterdag positief op het vochtafdrijvende middel xipamide, zegt de internationale wielerbond straks meer vanuit Frankrijk. In Egmond aan den Hoef in Noord-Holland woedt een grote brand in een bedrijfspand. De brand breidt zich uit naar omliggende panden. In het gebouw zit onder meer een kringloopwinkel en een cosmetica bedrijf. De brand op een industrieterrein is aan het begin van de avond ontstaan.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 De leeftijd van de vrouwen varieert van 17 tot 26 jaar. Rusland heeft twee Chinese vissersschepen in beslag genomen... en de 36 bemanningsleden opgepakt. De schepen voeren bij de havenstad Natschotka... in het Aziatische deel van Rusland. In die wateren heeft Rusland het alleenrecht om te vissen. Rusland schoot eerst op de schepen. Volgens het Russische staatspersbureau... bleven alle Chinezen aan boord ongedeerd. Het komt niet vaak voor dat de Chinezen worden opgepakt... in Russische wateren. Rusland en China zijn bondgenoten van elkaar... Ze hebben ook economische banden, maar Rusland wil voorkomen... dat China te veel invloed krijgt in het Aziatische deel. Slatan Ibrahimovic gaat spelen voor Paris Saint-Germain. De Zweedse spits tekent een contract voor drie seizoenen. Hij komt van AC Milan. Naar verluid gaat Ibrahimovic 14 miljoen euro per jaar verdienen... en hij is daarmee de best betaalde voetballer in de Franse competitie. Paris Saint-Germain is bezig zich te versterken met verschillende aankopen. Investeerders uit Qatar hebben geld in de club gestoken.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 Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en Vipro Cat tegen vlooien en teken. Met Vipro Niel, het best verkochte antiflooiemiddel. Beavar. De mensen die van dieren houden, Beavar. Beavar. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op bruinzeelparket.nl. Beavar. Bij de Dieren De mensen die van dieren houden, Beavar. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Nou, we kunnen nog net maar doordraan naar buiten kijken. Ja, het is met moeite, want de studio zit vol gasten. ZWD prominent Annemarie Joortsman. Piet Den Boer en Ralf Wilms over de Derby der Lage Landen. En bijvoorbeeld misdaadjournalist Paul Vughts. Maar we gaan eerst natuurlijk naar Frankrijk. zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Het nieuws over Frank Sleck is, uh, is hartstikke vers. Hij is positief bevonden op doping. Het is positief op een vochtafdrijvend middel. Afgelopen zaterdag zou dat zijn gebeurd. Gio Lippens, dat komt hard aan in de Tour. Ja, dat komt zeker hard aan. Ja, vooral ook omdat het Frank Sleck uh, betreft. Ik bedoel, aan zijn prestaties, om het maar even heel uh, cru te zeggen, is het niet af te lezen dat hij iets zou hebben gebruikt. Maar het middel dat hij uh, in zijn urine heeft, ja, dat hoort daar niet thuis te zijn. Je zegt het al, een vochtafdrijvend middel. En dat zou kunnen betekenen dat er andere zaken gemaskeerd uh, kunnen worden. Het hoort niet in het lichaam thuis van een atleet. Ze hebben hem niet meteen de toer uitgegooid, zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurt met andere uh, dopingmiddelen. Maar ze hebben zijn team hebben ze, uh, um, naar streng geadviseerd om hem meteen uit koers te halen. Huh? Om uh, daarna gewoon maar eens even goed te gaan onderzoeken wat er in zijn uh, lichaam zit. En hij heeft natuurlijk recht op een, uh, een contract, kiezen. Dus de B-staal. En uh, ja, dan pas. Dan komen ze met een definitieve bevinding. Maar het feit dat men al aan Frank Slek vraagt van. Yo, ga die tour nou uit en verhaal hem alsjeblieft eruit, Radio Check. Dat zegt al genoeg. Heeft de, heeft de leiding van Radio al iets laten horen? Daar hebben wij nog helemaal niks van gehoord. Ik weet dat er mensen van ons onderweg zijn naar het hotel van Radio Shack, Dus daar zullen ze dan straks met een reactie moeten komen. Maar ja, ik neem aan dat ze daar toch behoorlijk met deze zaak omhoog zitten. Zoals we dat in het verleden wel vaker hebben gezien natuurlijk in de Tour. Er zal toch eerst een, ja, een soort uitweg gevonden moeten worden van wat is er aan de hand. En hoe gaan we hierop reageren. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze vlek gewoon laten rijden. Ze zullen ook inderdaad adviseren. Of adviseren ze zullen tegen hem zeggen. Ga jij maar de Tour uit. Nee, ik zie dan moeten we dat farmacologisch uh, woordenboek erbij halen. Maar zegt het jou iets? Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, het zijn me niet echt iets, maar je hebt inderdaad wel wat meer vochtafdrijvende middelen. Uh, uh, we hebben dat eerder al eens een keer in de toeren uh, meegemaakt, dat renners daarop betrapt zijn. En ja, wat ik al zeg, het heeft te maken met het feit dat dan je urine in ieder geval wat sneller uh, wegstroomt, waardoor ook sporen van, van, van dopinggebruik uh, op een of andere manier gemaskeerd kunnen worden. Dus het is, het is een soort indirect bewijs eigenlijk. Ja. En, uh, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, de broertjes Flek, er waren natuurlijk al heel lang zijn er al verhalen over, over dopinggebruik. Ik kan me een aantal jaren geleden nog herinneren dat de auto van vader Flek in de Tour de France helemaal overhoop is gehaald. Op zoek ook naar uh, middelen. Uh, maar tot nu toe uh, ja, is er niks gebleken, dus zijn de mannen gewoon keurig vrij uitgegaan. Blijkbaar hebben ze nu iets gevonden wat, uh, wat er niet in thuis hoort. En ik moet je eerlijk zeggen, het rommelt, hè, bij dat weten jullie ook. Uh, er zijn problemen met de betalingen. Dat heb, is ook toegegeven door uh, Leo Paar. Dat is uh, de instelling uh, die vorig jaar die ploeg met die broertjes Flek in Luxemburg oprichtte. En na een jaar besloot om maar uh, met Radio verder te gaan. Dus het uh, rommelt aan alle kanten. De heren Vlek hebben bonje met uh, de, de grote baas van de ploeg. Met Johan Bruineel. Ook met name over de sportieve prestaties. Het speelt ook weer mee het hele verhaal rond Lens Amsterdam. Dus laten we gewoon even simpel zeggen. Uh, voor de gekjes komt dit allemaal heel slecht uit. ja uh, uh, nou, hadden we, nou hadden we eerder een dopingzaak van een, van een kleinere Franse renner. Hè? De Rémi Di Gregorio. Nou, dat is wel uh, redelijk overgewaaid. Enigszins aan de Tour voorbij gegaan misschien. Maar dit is wel groot, hè? Ja, de, de absoluut groot. Dat van die Gregorio, dat was met alle respect voor die renner, was dat gewoon klein bier. Uh, had ook te maken met, uh, ja, met handel uh, in, in verdovende middelen. Hij heeft een pakketje aangenomen. Uh, hij is min of meer op heterdaad ook betrapt. Uh, maar dit, ja, dit, dit zet toch wel het wielrenner weer even op de kop. Want laten we eerlijk zijn, Frank Slek, uh, ik zei het al, hij is slecht gepresteerd dit seizoen. In de ronde van Zwitserland was hij er ineens weer. Toen reed hij wel goed. Uh, zijn broertje Andy, hard gevallen in, uh, in de voorbereiding op uh, de Tour. Ja, ...dat deze twee mannen nu in één keer, uh, ja, de ene valt weg uit de Tour met een blessure... ...en de ander valt nu weg uit de Tour met een uh, dopingverhaal. Dat is uh, bijzonder slecht voor deze twee mannen, maar het is ook bijzonder slecht voor het wielrennen... ...omdat zij toch een beetje werden gezien in het verleden als de jeune premiers van, uh, van het wielrennen. Hm. Uh, ja, en daar komt nu toch wel een heel aardig smetje op. Ja. Nou goed, uh, kijken wie er morgen allemaal uh, aan de start staan, want de rustdag is nu wel definitief voorbij. Ja, dit hoort wel trouwens typisch bij een rustdag in Frankrijk. Een rustlag in Po ook. Als een van die rustdag even naar buiten komt, ja, dat zegt ook wel weer genoeg. Ja. Oké, okay, Guido, uh, wellicht horen we later vanavond uh, meer van je blijven de zaak natuurlijk op de voet volgen. Doe het. En trouwens, uh, als jij even kijkt naar de bijwerking van het middel. Ja, volgens mij. Vermoeidheid is een van, van de bijwerkingen. Ja, precies. Dan verklaart dat, uh, <laughs> verklaart dat natuurlijk een hoop over het uh, niet zo goed presteren van uh, de bewustzijn. Ja, ook een vochtafdrijvenmiddel in Po. vind ik ook wel grappig. <laughs> die, die link die heb jij dan weer gelegd. Die had ik weer niet gelegd. Zometeen gaan we De mix van wat meer doen. Sport. De radio 1, sportzone. Met betrekking tot Nederland-België. Maar eerst stelen we lekker een klein en leuk een ding. moet je dan zeggen. Oh ja, ik zou dat doen, ja. ILO, uh, the living thing. Ja, goed gedaan. Spontaan ook. Um, we gaan weer even naar Frankrijk, naar de hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Peter van der Meers, goedenavond. Jij was, uh, goedenavond. Je bent nog steeds in het hotel van Radio Shack. Je zat ja. daar lekker een visje te eten en toen? Ik zat letterlijk een visje te eten en toen uh, uh, de ploeg van Radio Shack zat naast ons. Aan de tafel naast ons. Ik had nog even met Eric de Mol gesproken, de ploegrijder en een Vlaming ook. En, uh, uh, toen uh, gebeurde het allemaal heel snel, toen kwamen al onze GSN's te rinkelen, al onze mobieltjes begonnen te rinkelen. Uh, namelijk uh, het bericht dat Schlek uh, positief zou zijn uh, bevonden bij een uh, dopingcontrole. En toen is de bocht van, uh, van RadioShek uh, bijna collectief opgestaan en heeft uh, meteen het pand verlaten is voor zover we weten naar de bus gegaan. Maar eh, iemand vertelde dat eh, Frank Slick meteen vertrokken is voor de politie hier arriveert. En tussen hier komt nu nog een politiewagen, de derde politiewagen komt nu toe... Eh, op het domein van het hotel, van de police nationaal. Dus hier is de grote verwarring, maar voor zover we weten heeft Slick intussen het eh, verlaten. Ja, misschien kunnen we dat even vragen aan Martijn Hendricks... die staat uh, bij jou in de buurt voor het hotel. Uh, Je bent uh, redacteur van de avondetappe, wat weet jij meer? Ja, dat klopt. Ik, uh, wij hadden een toevallige uitzending met uh, de avondetappen vanavond en uh, ja, alle ploeggenoten van uh, Frank Sleck zaten aan het uh, diner toen wij uh, het bericht kregen dat uh, Frank Slek uh, betrapt was een doping. Op dit moment staan er twee politieauto's van de Nationale Politie voor het hotel. Uh, ja, en Wij zijn eigenlijk samen uh, met de Belgische radio en televisie hier de enige beslaggevers. De rest wordt uh, op afstand gehouden. Uh -huh. Er is niemand die Frank Sleck heeft gezien? Volgens nog, we zijn hier in een kwartiertje niemand heeft Frank Slekker volgens nog gezien. Er zijn geruchten dat hij al weg was, maar gezien de politie die heel lang verblijft, denk ik dat hij hier nog, nog aanwezig is. Ja, Peter van der Meers, jij beschreef net dat hij weg was gereden of heb je dat ook van horen zeggen? Nee. Was het, ik zei dat het een gerucht was. De ploeg is ah. meteen opgestaan, is weggegaan van tafel. En uh, iemand zei hier dat Slik het hotel zou verlaten hebben. Maar daar is nu de grootste onduidelijkheid over. Staan. Er staan dus inderdaad nu twee politiewagens voor uh, de deur van het hotel. Het is zo'n hotel dat een. een 100, 150 meter van de weg af ligt. Dus je moet op een, langs een dreef naar het hotel komen. En voor de deur van het hotel staan nu twee, uh, twee politiewagens. Uh, um, en iedereen staat zo met elkaar te kijken met de vraag van... ...is je nu nog of, uh, of niet meer? Uh, uh, Politiemensen zijn binnen gegaan en nu is het even wachten... Wat, uh, ja. wat hier verder gebeurt natuurlijk. Ja, want uh, uh, Martijn, uh, de, de ploegleider van Slek, Dirk de Mol... ...die zou vanavond bij uh, Martsmeets in de avondetappen zitten, hè? Ja, dat klopt. En ik kreeg uh, ongeveer tien minuten geleden dat hij uh, vanavond iets anders te doen had. Goh. Ja, dat was het. Enigszins. Nee, maar niet ja. thuis. Ja, dat kan ik me niet meer voorstellen. Hoe gaan jullie dat, uh, dat opvullen? Nou, we hadden, al, uh, we hadden vanavond al één gast extra. Omdat het rustig was en met de ploegleider te praten. Dus uh, Mark Wouters en Servans uh, Kanaten, die, uh, die komen gewoon nog. Althans, oh. als ze door de, door de politie. Uh, uh, uh, ...afzetting voor het hotel uh, als ze daardoor kunnen komen. Ja. Um, opmerkelijk trouwens dat er alleen een Belgische en een Nederlandse verslaggevers nu rond het hotel zijn. Dat zal niet lang duren denk ik. Zit het, het hotel in een, in een uithoek of zo dat het zo is? Nee, het hotel uh, is midden in Po. Alle ploegen, uh, bijna alle ploegen zitten midden in, uh, in Povenhaag, uh, op de rustig. Het is een, uh, een stad waar de Tour uh, vaker komt. Hij zit in de buurt en uh, ja, wij uh, hadden de mazzel dat wij hier vanavond onze uitzending hadden in het hotel van Radiocheck. De, de renners zaten echt op 10 op meter afstand van onze redactie, geïmproviseerde uh, redactie te eten. En ja, toen kwam het bericht binnen en toen uh, zijn we even naar onze camera's gegaan. Ja, ja ik kan me voorstellen. Um, uh, nou, ik, ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat jullie nog proberen om, uh, om mensen van Radiocheck uh, te pakken te krijgen uh, vanavond Martijn. Uh, en Peter van der Meers, dat wordt een mooi verhaal in de krant, dat moet je zelf even schrijven. Ja, dat wordt een mooi verhaal. Nou, uh, het is een uh, jammer verhaal natuurlijk weer. Want het is weer al die vlek op de Tour, weer al die vlek op dat Tour. Uh, dus in die zin is het, uh, is het ook een ongelooflijk triest verhaal. En dat maakt mij bijzonder, uh, bijzonder opstandig en boos ook wel. Ja. Goed, duidelijk. Als er meer nieuws is, dan horen we dat graag van een uh, van, van jullie. Het is nu een uh, kart over negen. En uh, Piet en Boer en Raf Willems die zitten hier al uh, te trappelen van ongeduld... om te gaan praten ja. over die derby. Kom die slekt er weer doorheen. gaat allemaal van jouw tijd af, Raf. Ik <laughs> er niet die woedend van. Ja. Ja, ja. Maar we gaan het echt over Nederland-België hebben. Of voor de mensen die uh, uh, wellicht denken van... ja, nostalgie, Nederland-België, is dat echt wel nostalgie? De derby der lage landen even herinneringen ophalen. De grijze, die kan scoren. Dat heeft hij al eerder gedaan. Dit is buitenspel natuurlijk. Wat dom van de grijze. Wat dom van de grijze. Kruun verlengt. 1-0 voor de Belgen. Doelpunt Albert. Koppend leiden we weer balverlies. Daar zit het probleem. Bij Oranje achterin. En zij vieren feest. Laag voor Rensseling. Schitterend, schitterend. Hij voelde dat Rensseling die bal laag wilde hebben om te koppen. Het kwam allemaal op bestelling en het is 5-0. Kluivert geeft hem de bal terug en Bergkamp scoort zijn 33ste Interland goal in de 84ste minuut en beslist de 120 e nederlands belgië En nog was Nederland niet tevreden. Henk Groot profiteerde van de verwarring en bracht de eindstand op 6-2. Niet alleen voor spelers en publiek, maar ook voor de samenstelling van het Nederlands elftal Elek Schwartz. ...moet deze volkomen verdiende overwinning van Oranje op een sterker geachte Belgische ploeg een grote voldoening zijn geweest. En wat dan? Dan heeft Kluivert iets doms gedaan, want Colina gaat rood trekken voor Patrick Kluivert voor een elleboogstoot op advies van de grensrechter. Ja, het laatste fragment was uh, die Texelse Lorenzo Stalens tijdens de, de WK. We zetten 1998, hè? de 0-0, de elleboogstoot kon niet gaan met de, uh, rood. Piet den Boer, uh, werkzaam in België al sinds wanneer? Ik woon in België sinds uh, 1982. Ja. Dus, uh, ja. Gewoon blijven hangen omdat je ging voetballen voor KV Mechelen? Ik ben blijven hangen, ja. ja. Ik heb, uh, heb daar zeven schitterende jaren gehad natuurlijk met het, uh, met het grote Mechelen in die tijd... Met uh, Erwin en Graham, uh, noem maar op. We begon tegen Ajax. Erwin hey, Koeman jaar... en Graham Rutjes? Ja, Erwin hey, Koeman en Graham Rutjes. Dan ben ik nog drie jaar naar Frankrijk geweest. Ik heb nog uh, anderhalf jaar in Bordeaux gespeeld. En nog anderhalf jaar in Cannes, in Normandië. Uh -huh. En toen ben ik teruggekomen. En toen ben ik eigenlijk in de, in de maatschappij terechtgekomen, zoals ze mooi zeggen. Eerst bij een Belgische bank. Eens sinds zeven jaar bij een uh, Nederlandse bank. Ja, als je, en België en Nederland, wat is, dat, wat is dat voor jou? Kan je dat aangeven? België en Nederland is denk ik een, een, een derby met, met veel gevoel, met veel uh, emotie. Met uh, twee landen die recht tegen elkaar staan op het veld. En ik denk als je nu uh, de geluiden hoort of de fragmenten hoort uit die periode, iedereen kan zich nog voorhalen. Ik zeg net, ik mis Kieft nog een beetje. Want de Kieft met de rode kaart, met Verkouteren. Dat is ook zo'n moment. We ja. moesten uh, kiezen, hè? Ja, We hadden 124 uh, wedstrijden maar nou, Dat maar zijn te dan de opvallende momenten dat je zegt, maar je herkent ze allemaal. Behalve de groot, ja. want toen was ik nog niet geboren, denk ik. Maar uh, het blijft natuurlijk een, een schitterend fenomeen. Ja, Ralf Willems was de mooiste niet de 5-5. Nee, ik nee? denk dat dat een beetje een fake wedstrijd was. Hè? De mooiste, daar moet je echt... Wacht even, want er, er valt even een microfoon. Hè? Als Piet en Boer ergens langskomt... dan breekt hij ook gelijk alles af, volgens mij. Ja, daar ben je weer. Ja, goed, even af. Je was aan het vertellen. Ja, ik zal opnieuw beginnen. Ik, ik denk dat het een beetje fake wedstrijd was, die 5-5. De mooiste, die situeren zich volgens mij... echt wel in de jaren 50, 60... toen ja. de derby der, der, der lage landen... Nog, nog de belangrijkste match van het jaar was. Hè? Ook al was dat vriendschappelijk... En ik denk dat we daar een beetje terug naartoe moeten... om die derby te herwaarderen. Vooral als sportieve strijd op het veld. Want wat is er tegen om company eh, tegen Robin van Persie te zien spelen? Of de dribbel van Dembele eh, te bekijken? Een steekballetje van Snyder. Eh, een sliding van vertongen op een counterende robbe. Waarom niet? Ik verkies dat toch boven eh, Finland-België... Of uh, Estland, Nederland. Maar, die nou, die waar, wedstrijden zijn, waar, zijn er dat, nu eenmaal. Dat denken heel veel mensen. Waarom, het gebeurt, waarom gebeurt het niet? Uh, dat weet ik niet. Hè. Maar in augustus heb je een vrije, vrije wedstrijd, een, een, een vriendschappelijke wedstrijd. Dus mijn idee is, naar aanleiding van die 125ste, 5 uh, augustus dat, is het 125 Pak dat vast, uh, zet dat neer en gebruik dat uh, niet alleen om je eigen voetbal te bestuderen, te verbeteren, de kwaliteit van het spel. Uh, zo is uh, fragmentarisch uh, te evalueren elk jaar, zou ik zeggen. Gebruik dat om je supporters te leren wat goede atmosfeer is. Uh, geef die ook wat inspraak, die mensen. Bestudeer modellen uit het buitenland, wat kunnen we met fans. En mijn derde element is de solidariteit, dus voetbal, ambiance, solidariteit... We weten nu de voorbije tien jaar dat die bal ook naast het veld zinvol gebruikt kan worden. Het zij met gehandicapte mensen, met homeless, met, uh, met, het, met het buurtleven om dat te stimuleren. Wel, zorg ervoor, en dat heb ik, dat heb ik geleend in Duitsland uh, met mijn boek Het Manschaftswunder. Zorg ervoor dat je om de twee jaar een interland hebt, het zij in België, het zij in Nederland, waarvan je de opbrengst gebruikt voor de sociale werken van je voetbalwereld. Dan ja, heb ik, je drie, drie allerwerken serieuze... die ik... zeer goed zijn. Hè? Ik wil wel een serieuze een, een sport, een sportwedstrijd. Hè? Het, moet, het moet er wel een beetje op gaan. Het is wel ja, maar je Belg. hebt een sportieve strijd van die wedstrijd. Je hebt een wedstrijd... waar het om gaat. Daarom heb ik die opsomming gemaakt van dit soort spelers. Dat is toch veel interessanter... dan België, Slovenië... of Nederland, Australië. Die Interland is er. Die oefen interland is er. Nee, het Maak wel. er een goeie ja. van. En gebruik het... Gebruik het om je, je om een hele voetbal te wijzen. In de In, in, in kaart te brengen. Oh, okay. Wat, ja, wat jij eigenlijk zou willen. Dat is het ja? eerste. Ik heb nog een tweede ding op. Maar ga door. <laughs> nee, nee, nee. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is: wat jij eigenlijk wil is 15 augustus. of op, op welke datum Nederland-België of België-Nederland ook wordt gespeeld. Wil je meer dan alleen maar die wedstrijd? De dag de, van de derby. 15 augustus. Waarom niet? De dag van de derby. En gebruik dat om je hele voetbalbeleving te onderzoeken. Nogmaals, sportieve strijd op het veld. Goede atmosfeer in het stadion en de sociale kracht van het voetbal buiten het veld en dat stadion. Brengt daar een soort happening bij, een gala, een congres, waarin je het allemaal bestudeert. En breidt dat uit naar de hele samenleving. Nou, ik zal zeggen Cultureel, op, uh, politiek, economisch, Twitter op, op Twitter die ideeën al binnen. Uh, um, uh, Frits Barend, die, uh, die twittert al, dat is een goed idee, die derby, die nieuw leven in blazen. En meteen de voorwedstrijd, maar de vrouwen in het land, nederland België. Ja, dat staat ook in, uh, Robert, we hebben het samen opgesteld, ja, dat maar, staat uh, daar uh, al in. Prachtig, verder doen. Nee, Jeugdinterlands, vrouweninterlands, het hele verhaal. We samen. hebben het al lopen gehad, het gevoetbal ja. bijvoorbeeld. Hè. Mensen van gehandicapte kinderen uh, die mentaal gehandicapten kunnen ook een voorwedstrijd zijn. Ja. Dus je kan ja. er inderdaad een schitterend programma van maken. Ja. En ik weet dat allebei de landen, en zeker België ook, op zoek is naar fondsen voor sociale doeleinden te ondersteunen. Waarvoor niet, inderdaad. En daarvoor ben ik zeer gesommeerd van het idee Opbrengst. van RAF. De opbrengsten gewoon volledig ja. uh, aan, het, uh, aan het gebeuren. Mm -hmm. ja. Ja. Nog even over het voetbal in België. Want um, um, is wielrennen daar niet veel belangrijker? Uh, ik denk dat uh, wielrennen heel belangrijk is in België, ja. Ik denk dat dit een klap is voor uh, Tour de Tour de France. Aan de andere kant, het, het voetbal is veel verder uh, geëvolueerd. We hebben natuurlijk constant veel spelers, uh, Belgische spelers... die in het buitenland top, uh, topniveau spelen. Ook in Nederland, maar ook naar Engeland toe. En ook uh, de tv-zenders zijn daar uh, zeer actief mee bezig. Dus uh, wielrennen is sport nummer één, denk ik. Maar voetbal zit er wel tegen. Maar dus er zou dus het gevoel mm, bij zo'n derde nee. wel weer kunnen gaan komen. Nee, nee, kalm. nee. nee. Hey, kijk, wielrennen niet? en voetbal, dat is een verschillende wereld. Ja. Met voetbal kun je inderdaad iets doen in je omgeving. Onze, misdaad, uh, onze vriend misdaadjournalist heeft dat oh, eigenlijk weleens, ook geschetst. al ook gezegd. Ja. ja, helaas is het daar een beetje verkeerd gelopen. Maar eigenlijk kun je met, met een club iets zinvols doen. Je kunt ja. je buurt beter maken. Dan moet je natuurlijk de kickboxers ja. uithouden en de dat uh, uh, Maar, goed, <laughs> goed, ik denk, Paul, maar je, kunt, je kunt met je club iets doen wat je ja. niet met wielrennen of veel minder Klop, met is. wielrennen ja. kan. Je kunt uh, iets. Uh, uh, uh, uh, Binden aan ja. En dat is wat. Meestal de, in de een doet. club in dat opzicht. Nou, die hebben ook de Hedwig met Henk van Nieuwen over. Moet ik eens noemen. En dan heb je bijvoorbeeld de Homeless Cup. En dat is ook in België georganiseerd ja. met daklozen. Ja, ja dat is maar, een schitterend. Uh, er in de hele woord. maatschappij. Wat ja. dat betreft verschillen België en ja. Nederland volgens mij niet zo heel nee, erg. Dat er gewoon nee, nee. overal ook amateurclubs zijn. de dat Die G-teams ja, vind ja, geweldig. En normale supporters. En gewone supporters. Ja, dat is waar. Het moet een feestje zijn. Raf en Hedwig, de kwaliteit van het voetbal. Raf. Ik ja. uh, ga ik waf zeggen. Uh, we gaan even naar de telefoon, naar van uh, Verkamman. Mattie, goedenavond. Goedenavond, hallo. Uh, je zit mee te luisteren. Ja. Uh, je hebt ooit een mooi boek gemaakt over uh, de derby der lage landen. Samen met Raf over. Samen ja, met Raf, ja, dat uh, Wat vind jij van het idee om uh, Nederland-België, België-Nederland, de derby der lage landen weer uh, een nieuw leven te geven? ja, ik, her, ik herken er in ieder geval heel veel in van uh, de maatschappelijke relevantie die Raf uh, van allerlei uh, voetbalzaken uh, koppelt. En ik vind het ook heel sympathiek. Uh, ja, daar kan je ook uh, als weldenkend mens mensen nooit tegen zijn, uh, in tegendeel. Uh, ik denk wel um, uh, dat je ervan moet waken dat je die derby uh, uh, die die de lage landen van wel eer... die had een, een, een totaal andere uh, ja, lading dan die nu ooit nog zou kunnen krijgen. Uh, toen had je geen Europa Cup voetbal. Uh, of, of niet, of nee, nauwelijks nog uh, uh, uh, veel minder uh, kwalificatie in het land werden gespeeld. Dus Nederland-België was twee keer per jaar de wedstrijd van, uh, van het seizoen. Voor België Nederland. Dat is trouwens meer voor Vlamingen dan voor Franstaligen. <coughs> voor voor Franstaligen, die hadden meer met uh, België en Frankrijk, geloof ik. Uh, maar uh, ja, waar ik me in sportieve zin wel een beetje de vraag mee stel: uh, de, de Belgische voetballer, topvoetballers en Nederlandse topvoetballers dat ligt elkaar al een jaar of 30, 40 niet zo geweldig. Uh, België heeft over het algemeen wat een defensievere uh, traditie dan Nederlanders. Nederlanders ergerden zich vaak aan, uh, aan, aan Belgische verdedigers. Uh, naast de Stalers hadden natuurlijk al het geval... Uh, ik, ik meen dat het Frankie Verkouter was in uh, mm -hmm. het conflict met, uh, met Wim Kieft. Uh, ja, op de counter geklopt worden door Belgen. Dat, over, dat overkomen natuurlijk nog alles. En je zag het met de WK in Frankrijk ook... dat uh, die situatie tussen Stalen... En, en Kleijver, dat kwam niet uit de lucht vallen. Die spelers van België en Nederland liggen elkaar niet zo. Ja, maar zou dat dan gevolgen kunnen hebben... voor het opnieuw leverblazen van de derby? Ik zou dat prima vinden wanneer de ruimte op de internationale agenda zou zijn. Dat is natuurlijk even de vraag. Misschien is dat op termijn wel mogelijk. Omdat Platini die speelt toch met de gedachte om het EK, geloof ik... dat de helft van alle landen in Europa kan meedoen. Dat betekent dat je met de kwalificatiewetrijden gaat spelen. En inderdaad, ik vind Nederland, België en België... Veel interessanter dan Nederland-Estland en Nederland-Armenië eh, of hoe het allemaal mag eten. Dat zal voor België ook gelden. Ja. En in sportieve zin staat er nu tegenover dat eh, België een leuke ploeg krijgt. Eh, voor het eerst sinds jaren, denk ik. En misschien zijn ze al beter dan, eh, ja, dan maar Nederland. Je kan je afvragen of dat een uh, belangrijk uh, aspect is van de hele derby. Want de manier waarop Raf het uh, wil doen, die wil het voetbal eigenlijk als slotstuk van een hele dag. Waarbij niet alleen het voetbal centraal staat. maar ook de relatie Nederland-België in alle opzichten. en de maatschappelijke werking van het voetbal ja, ja, uh, dan centraal dan staat. Denk, dan denk ik dat het een doodgeboren kindje zal zijn. Maar ik uh, al Ik denk om, wel ja. dat het uh, in eerste instantie om die interland moet zijn. En dus. alles wat je eromheen uh, uh, doet, dat is van uh, secundair belang. Wel heel belangrijk, maar het gaat echt dat het hoogtepunt... die voetbalwedstrijd tussen Nederland en België is. Ja, ja. ja maar dat wil uh, ik toch uh, benadrukken. dat het voor mij het eerste uitgangspunt is: ja, die voetbalwedstrijd. Ja, ja. En een onderzoek naar de kwaliteit van het voetbal in de lage Landen. Ik ja. zou graag een soort jaarrapport daar zien verschijnen. van waar staan wij eh, sportief gezien, commercieel gezien, wetenschappelijk gezien. Ja. met ons professioneel voetbal. Ja. Een moment van bezinning eigenlijk. Ja. Ja. Uh, hou me de goede, begrijpen goed. Ik, uh, ik ben er hartstikke voor hoor. En we gaan er weer een boek over schrijven, let op. <lacht> Kijk. <lacht> Kijk, die heb je okay. in je zak zitten, Ralf. Ja. Uh, dan stel ik voor, dankjewel, Matty. Graag gedaan. Uh, dan stel ik vooraf, want uh, de, de bedoeling is, zo heb ik begrepen, dat er uh, vrienden komen van de derby mensen die het initiatief gaan ondersteunen. Ja. En die kunnen zich bij jou melden middels een website... die, als het goed is, kort geleden online is gezet... en waarvan het adres nog niet bekend is gemaakt. Dat mag je dan nu officieel gaan doen. En dan zullen wij dat in de loop avond nog een paar keer herhalen. Ik hoop dat ik het onthouden heb. Dat mag ik ook hopen zeggen. <laughs> <laughs> www.vriendenvandederby.com En de eerste vriend die zich gemeld heeft is Thomas van Zeil... van de, de sportwebsite sportnoho.com xl.nl. Dus aan. wij hebben er al eentje. Ik dat zie, hem, weer, ik weer zie ja. hem. inderdaad. Het is hij is uh, groen uh, groen gras met uh, daarop uh, de tekst vermeld ja. wat het allemaal in moet gaan houden en hoe de ideeën zijn. En als u daar uh, interesse in heeft, dan kunt u uh, dan kunt u zich aanmelden via vrienden van dus uh, de Derby at gmail.com. vrienden van de Derby at Het door twitteren ja. kan ook met de hashtag v, uh, VVD. Dat moet u aanspreken van Josma. VVDD. DD. De ja, laatste D is van belang. De laatste D is <laughs> zeker van belang. Dus de hashtag VVDD, uh, twitter het door als u wilt. En wellicht uh, komen we dan ieder jaar één keer samen rond een voetbalveld en kijken we naar een België-Nederland of een Nederland-België. Misschien uh, als we tijd uh, hebben, um, over hebben zometeen, uh, tussen alle Paris door vanuit Frankrijk, komen we daar zo nog even op terug. Dank jullie wel voor het volgende. We verlieten Andy Houtkamp in Haarlem bij de Hongkongwedstrijd wedstrijd Japan-Nederland bij een stand van 13-3 voor Nederland. En die is nog bijgekomen. Er is nog wat bijgekomen. Vier punten voor Nederland. 17-3. Ik heb maar één keer eerder in al die jaren dat ik nu bij de hondenweek kom... ...Nederland meer punten zien scoren. Dat was 19 keer ooit tegen de roemruchte Sullivan's 17-3 tegen Japan. En we zitten in de normaal gesproken laatste inning. Nederland heeft weer honken bezet. Het eerste en derde honk. En Bas de Jong aanslag. Nederland doet het heel goed. Verdedigend ook. Werper is nog niet gewisseld. En ik uh, verwacht ook niet dat dat nog gaat gebeuren. Of er komt nog iemand die de laatste paar mensen uit moet gooien. Maar Nederland gaat in ieder geval winnen en dat is belangrijk. Nederland staat voor met 17-3 tegen Japan. Het is 1 uh, minuut over half tien. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Hier Martijn van Beek. De Luxemburgse wielrenner Frank Schleck is tijdens de Tour de France positief bevonden. In zijn urine zijn zaterdag sporen gevonden van een verboden vochtafdrijvend middel. Dat middel kan worden gebruikt om dopinggebruik te maskeren... De Internationale Wielerbond kan Schlek op basis van deze vondst... niet uit de koers halen, maar doet een beroep op zijn ploegradiocheck... om dat wel te doen. Een grote brand in een gebouw op een industrieterrein... in Egmond aan een hoef in Noord-Holland. In dat pand zitten onder meer een kringloopwinkel en een cosmetica-bedrijf. De brandweer had aanvankelijk moeite met blussen... omdat er niet genoeg water kon worden aangevoerd. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. En HSBC, de grootste bank van Europa... wast miljarden dollars van Mexicaanse drugskartels wit via filialen in Mexico en Amerika. Dat zegt een, zegt een commissie van de Amerikaanse Senaat. Alleen al in 2007 en 2008 stuurde de Mexicaanse vestiging... 7 miljard dollar in contanten naar H HSBC in Amerika. Een topman die verantwoordelijk is voor de toezicht binnen de bank... zegt tegen de commissie dat hij zijn functie zal neerleggen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Ja, er is een nieuw soort hooligan ontdekt. En onze studiogast Marie Jorisma weet alle ins en outs. Maar eerst gaan we naar het zuiden van Frankrijk. Naar Pool, om precies te zijn, aan de voet van de Pyreneeën. Over het nieuws dat Frank Slek positief is getest in de Tour de France. Steven Dalebout is ook op een, een of andere slinkse manier bij het hotel van Radio Shack aangekomen. Ja, uh, ja Steven, uh, Slek uh, betrapt. De UCI heeft de ploeg Radio Shack aanbevolen om Slek uit de Tour te nemen. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, het verhaal gaat dat het uh, nu ook oh. officieel uit de Tour de France. dat hij ook officieel uit de Tour de France is gehaald door zijn ploeg. Het is overigens nog niet bevestigd door de persman van Radio Shack, Philip Martens... die drukbellend rondloopt voor het, voor het hotel van, van Radio Shack. Um, ik heb voor 1, 2, wel even wat, wat mensen kunnen spreken... die ook bijvoorbeeld bij, uh, de, uh, bij het, in het restaurant zaten... Uh, naast de tafel waar de hele Radio Shack-ploeg uh, aan het dineren was... Uh, toen het nieuws binnenkwam. Uh, dat was een, uh, een journalist die daar gewoon naast zat te dineren. Die kreeg een telefoontje. En op dat moment zat Frank Zweck gewoon nog naast hem. Uh, en aan die tafel gingen ook een paar telefoons af. En toen uh, begon dus het hele, het hele gedonder. Om het zo maar te zeggen. Uh, er stonden juist twee politieauto's. Voor de ingang van, uh, van dit hotel. Hotel Navarre. Uh, daar zijn inmiddels... Uh, even kijken, er is eentje nieuw bijgekomen en er zijn er ook alweer twee weggereden, maar wel leeg. Er is een beetje verwarring over of Frank Slek nou nog in het hotel is of dat hij uh, al meegenomen is door de politie. En dat niemand van de aanwezige journalisten, well, er zijn wel een paar meer journalisten op dit terrein, uh, dat niemand van de aanwezige journalisten dat heeft. Kortom, er is uh, veel onduidelijkheid. Er ging ook al een verhaal uh, dat er over een half uur ongeveer een, een persverklaring zou komen. Nou ja, dat is ook nog even afwachten, maar dat er een persverklaring komt, dat komt, dat, lijkt mij uh, niet meer dan logisch. En daar is het dus uh, nu nog even wachten op. Ja, want uh, de, de Franse politie is er dan bij betrokken omdat doping, uh, handel en gebruik is, is strafbaar in Frankrijk. Hè? Vandaar dat de politie meteen komt opdagen. Ja, precies. Dan, uh, bij dit soort gevallen komt altijd de politie... Uh... Uh, even voor het, uh, voor het hotel posten. En uh, dat was ook het, uh, het geval toen uh, Rasmussen, het verhaal van Rasmussen in de Tour van 2007, ook in Po trouwens. Wat dat betreft heeft de Po een uh, bedenkelijke reputatie in de Tour de France. Niet alleen de reputatie van... Uh, van giftige persconferenties op de Tweede Rustdag. Maar dus ook die reputatie van ja, dopingnieuws. zoals het over gaat in het Tour de En daar is in Frankrijk inderdaad altijd uh, politie bij betrokken. Heb je al uh, reacties. Uh, dan wel niet van de Radio Shack-ploeg, maar andere reacties. van uh, mensen uit de Tour gehoord? Nee, uh, nee, absoluut niet. D er zijn uh, natuurlijk journalisten. die hier ook uh, ja, goed om zich heen aan het kijken zijn. maar voor de rest zijn er. Geen mensen behalve dan de enige die ik uh, in het voorbijgaan even heb gezien. En wat ik zei is de, de persvertegenwoordiger van, van Radiocheck, uh, Maar die is druk bellende. En als je dan uh, daarbij gaat staan om te horen wat hij te zeggen heeft... Uh, dan uh, loopt hij snel weer naar aan weg, de andere kant ja. op van dit uh, park. Zij altijd zien, hm. zij altijd zien. Nou, we blijven maar stalken, ja, uh, Steven. Ja, goed. We gaan Goeie. naar... Uh, uh, dank je, Steven. We gaan naar Henk Lubberding. Ja, Henk. Weer een dopinggeval. Uh, kan het ooit anders op een uh, rustdag? Vraag je je dan af. Ja. ja. Ja, ik word er ook stil van. Ik kreeg het ook net uh, op de vouwreep mee. Ja, het is een, het is een triest gebeuren dat uh, in topsport uh, nog met regelmaat doop ingebruikt wordt. Maar ja, het is aan de andere kant goed dat ze gepakt worden en dat ze niet door kunnen. Ja. Dat zeg ik erop, want uh, ja, wat voor middel? Ja, ik, ik heb er iets over gehoord, uh, voogdafdrijvend. Uh, uh, ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat moet je daarmee uh, de een zegt, het is uh, maskerend. Uh, ik hoor al iets over uh, vermoeidheid, uh, heeft het uit bijwerking. Ik denk, wat, we gebruiken ze allemaal voor middelen, jongens. Waar zijn we allemaal mee bezig? Maar ja. ik denk, ik wil het helemaal niet weten. Ik vind het alleen een domper op de, op de wielersport weer. Hm. Want uh, ja, wanneer het in een Tour de France gebeurt... dat is nog iets anders dan als het in, uh, bijvoorbeeld in een Eco Tour gebeurt. Hm. Hier zit toch uh, een beetje meer publiciteit aan. En het gaat weer ten koste van die jongens die het wel op, de, op een correcte manier doen... Hm. En, ja, en dan zijn er zelfs nog de, de lieve, brave uh, slekjes. Ja. En waar een van de broers dan nu... Uh, ja. ja, waarom doet iemand zoiets? Is, ja. het, is het dom? Ja, ik, ik, ik vind het überhaupt, uh, uh, ja, überhaupt al heel dom. Maar ik vind, ik vind het ook niet, niet begrijpelijk dat, dat mensen nog, ja, er nog zo weinig van geleerd hebben. Er zijn genoeg voorbeelden, en, dat vind ik dan, uh, en daar heb ik ook wel vertrouwen in... zoals een millar en zo, die door een heel diep dal is gegaan... die eigenlijk heel goed begrepen heeft eigenlijk wat, uh, ja, wat, wat, wat houdt nou eigenlijk sport in... wat is nou eigenlijk belangrijk in mijn leven. En hoe, hoe, hoe, hoe ben ik zo ver kunnen, uh, kunnen, kunnen zakken in, in mijn... Uh, ja, als mens, weet je wel. Het is alles, alles voor de sport, alles voor uh, geld of voor... ja belangstelling, of hoe je het allemaal maar noemen... wat je er allemaal voor over kunt hebben. Ja, de, de, ja en bij Frank Sleck... Ja, wat, wat, wat moet ik toch van, van, van denken of van zeggen? Misschien is het iets... Uh, ja, lang niet op zijn niveau rijden. Misschien ook een noodgrip. Ja, ik weet niet allemaal wat, wat in die kop er oh, ja. rond speelt, Maar het wordt toch tijd dat ze eens aan zo'n Miller gaan denken. en ja, Die, die, die, die toch op de bodem is geweest. En heel goed begrijpt... Uh, ja, dat dat helemaal niks meer met uh, topsport te maken heeft. Dat je dat je, de, dat je daar zelf, jezelf mee in het geweten komt. Ja, hij, heeft daar, hij heeft daar een heel, heel, heel boek over geschreven, Henk. Uh, uh, moet ik wel zeggen voor Slek, we hebben hem nog niet gehoord. Dus we hebben uh, geen verklaring voor hem gehad. En uh, uh, er moet ook nog een beestaal gecontroleerd worden. Dus, nou ja, goed. Uh, maar het ziet er voor hem uh, uh, niet goed uit in ieder geval. Dus waarschijnlijk start hij morgen niet. Ja, maar dat vind ik allemaal niet zo erg. Ik vind het alleen erg voor de sport. Ja, dat... Ja, dat, dat, vind, ik, dat, vind, ik, dat vind ik weer zo'n zo gigantische schade. Maar mm -hmm. we zijn allemaal goed bezig... Tenminste, daar ga ik vanuit dat er uh, goed gecontroleerd wordt met die gezondheidscontroles. Werbouds uh, invullen. Ik, ik heb ze jaren geleden, of een paar jaar geleden, al iedere keer gehoord van. Ah, ja, maar dat, dat was niet in jouw tijd moeten wezen. Moet je weten hoeveel werk dat we ermee hebben. Ik zeg, ja, was het maar geweest. Ik had het graag te verhogen gehad, want dan krijg je toch een, in ieder geval een eerlijkere en cleanere sport. En het blijkt toch weer dat, uh, dat er nog steeds gasten zijn die, die lopen te rotzooien. Ja, en ik. Uh, ja, ja. Nogmaals, uh, ja, ik, heb de, ik heb er eigenlijk weinig op te zeggen. Hoe, uh, ja, morgen, hè, de Tour wacht uh, op niemand, is dan de uitspraak. Ja, ze, ze springen morgen op de fiets. Hoe gaat zo'n peloton dan verder? Is dat lam geslagen of uh, gaat het meteen? Nou, er nou, dat, dat, dat, dat, dat zal, dat zal misschien in het vertrek nog, uh, zo, zo lijkt me de, de, het traject wel ze aan moeten leggen... dat er in, in het vertrek nog wel even misschien uh, erover gepraat kan worden... Maar er, zijn, er is ook een bepaalde groep die, die heeft er echt geen tijd voor. Want die denkt, ja, het is weer koers en uh, ik heb daar niks meer van doen. En ik wil nog proberen voor een etappe te gaan. Dus ik wil in een ontsnapping zitten. Ja. En dat, dat, dat kan morgen weer kant van slagen hebben. Want die Skymannen, ja, dus ze zullen wel een tempootje rijden... maar ze kunnen niet van begin af aan een heel hoog tempo erop leggen. En voor die mannen het een beetje moeilijk te maken... is het toch wel van belang dat er wel goed tempo in zit... Tenminste, voor de aanvallers, voor uh, Evans, voor Nibali, voor Van der Broeke... zou het alleen maar gunstig zijn wanneer het tempo wel hoog ligt. Want dan maak je op de laatste helling in ieder geval nog kans. Of je bent zelf naar de kloten, Maar de concurrent, uh, daar gaat het eigenlijk om. Die moet je toch het, uh, ja, het na aan de schenen leggen, denk ik. Er is niemand die morgen kan zeggen dat hij het terrein niet kent, hè? Ja, ja, het zijn allemaal bekende, bekende bergen. Dus uh, diegene die hem voor, voor het eerst rijdt... Die, uh, die doet in principe niet mee voor het klasse mensen. De mensen die heb ik nog niet gezien. Dus iedere renner die kende, er zijn er nog een heleboel... die hebben hem nog een keer weer verkend. Uh, de afdaling hebben ze zeker heel goed verkend. En daar verwacht ik ook nogal vuurwerk. In ieder geval uh, wanneer ze de benen hebben, Nibali en Evans... ja, dan zullen ze toch iets moeten ondernemen. Ja, ja, we gaan en over... op die manier sportbedrijven en daar ter het gaatje gaan en je, je concurrent eigenlijk, ja, eigenlijk uh, ja, hoe moet ik het zeggen, het vuur zo na aan de scheren leggen dat je eigenlijk niet wilt volgen, maar dat je moet volgen terwijl dat het tempo eigenlijk voor jou te hoog is naar beneden en dat er dan op die manier ook uh, een vikens of een vloem een bocht kan missen. Ja. En daar heb ik dan uh, geen slecht gevoel bij. Want ik vind, dat hoort ook bij wuurrennen. Afdalen, dat hoort net als klimmen bij wuurrennen. En dat moet je, moet je in, als je goed in, uh, dat goed beheerst... Ja, dan, en, en, en je weet dat de concurrent er iets minder in is... Ja, dan, moet je, dan moet je kijken of je daar nog winst kunt boeken. En dat kan wel eens een keer fataal worden voor een of andere renner. Maar dat zijn de risico's. Maar dat heeft niks met, uh, met het verhaal doping. Dat, uh, dan moeten we heel snel weer vanavond En ik hoop dat we morgen een harde koers krijgen... En dat we het ook een beetje uh, op het tweede plan kunnen zetten. Want uh, het betreft hopelijk maar één renner. En daar mag niet de, de, de, de sport eigenlijk de dupe van worden. Nee, dat is duidelijk. Ze nou ja, gaan over de uh, Pyrenee-reuzen Obisk Toemerle, Aspin en Piressoerde. En uh, nou, kijken welke schaduw groter is morgen. Die van de dopingzaak of, uh, of van de bergen. Dankjewel. Hey, okay. Tot morgen. Doei. En die bij het uh, hondballen. Nederland tegen uh, Japan in Maakpartij. Inmaakpartij afgelopen 18-3. De handjes worden geschud. Een uh, afdroogpartij van je welste Japanners dus uh, weggeslagen. Morgenavond een kraker om uh, 7 uur. Nederland tegen Cuba. Dan zitten hier een kleine 10.000 man. En vanavond hebben ze ook uh, genoten. Uh, niet zozeer van de spanning, maar wel van het slaggeweld van Nederland. Maar liefst. Uh, 18 honkslagen en 18 punten, 18-3 wint uh, Oranje van Japan. En nog even uh, voor die pitcherswissel waar we het over hebben gehad. Die is geweest en wel na 2 uur en 33 minuten was eigenlijk meer een uh, applauswissel voor de werper die erg weinig te doen heeft gehad. En hoe laat was dat? Dat was om 3 minuten over half, uh, wat is het, 10 21.33, oké. Okay. 21.33, dus uh, ik heb sterk nieuws voor degene die mij nog in de auto belde hier naartoe, want die... Uh, wie was in dat? 1 uur en 7 minuten. <laughs> wie, wie, wie heeft jou gebeld? Nou, daar kan ik geen... Uh, oh, oh, daar kan ik geen... Uh, maar kijk, ik begin ja? met een F en het einde op E-Link. Oh, echt waar? Oh, oh. Flix. Nee, oké. Okay. Mooi. Dank. goed, uh, uitslag is dus uh, 18-3 voor Nederland. Ja, ja. oké. Okay. Dank wel, Dankjewel, Andy. Dank voor het verkeerd voorzeggen, Andy. Ja. Goed. even, de Jorrit, Ik heb eens even, dat doe je eigenlijk standaard, hè. Als iemand te gast is, dan begin je eerst even een Wikipedia-tje te, te bekijken. Zodat je alles bij elkaar hebt, daar begin je dan mee. Wat een lijst. <laughs> wat, wat, wat, wat doet u zo vreemdjes nou allemaal? Waar haalt u de tijd vandaan? Nou, zo heel veel doe ik niet. Zo, het valt allemaal nog wel oh, dus mee. Dus wat er staat niet, dat doet u niet allemaal. Hè? Nou, nou jawel, dus die dingen doe je wel. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen van een paar vergaderingetjes per jaar. Uh, oh. to Variërend tot uh, soms zelfs... Uh, kijk, ik ben voorzitter van de jury voor de zakenvrouw van het jaar. Ja, dat is twee keer per jaar bij elkaar komen. Dat klinkt heel veel. Hè? Ja, uh, dus ja. Dat is ook weer zo'n drukke... Ja. Nee, valt allemaal reuze mee. Ja. En ik heb niet zoveel vrije tijd nodig. Well, dat scheelt we, ja. moeten, we moeten even... Sorry, we moeten naar Steven Dallenbouds bij uh, het Hotel van Radio Check, neem ik aan. Steven? Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik had het zojuist over de persverklaring die nog zou moeten komen. Uh, de perschef van Radio Shack, Philip Martens, heeft inmiddels uh, een uh, aantal journalisten waaronder mij te woord gestaan over hoe het vanavond is gegaan. Uh, uit zijn mond klonken de volgende woorden. Uh, Frank Sleck zat vanavond uh, nog niet te eten, zoals ik eerder vertelde. Dat was een misverstand. Het was voor het eten rond 7 uur dat de UCI RadioCheck belde met het verhaal uh, dat hij dus positief getest is op dat bewuste middel. Uh, daarop heeft Frank Sleck zelf besloten om naar de politie te gaan. Op dit moment zit hij dus uh, uh, bij de politie en is hij niet meer in het hotel. ...waar de rest van de ploeg wel verblijft. Uh, over de consequenties, buiten dan dat hij uit het Hoere Frans uh, is gehaald... ...over de consequenties is verder nog niks duidelijk... ...want er moet natuurlijk ook nog weer een contra-expertise komen. Um, en op de vraag van mij wat dit betekent uh, voor... Het contract van Frank Sleck bij Radiocheck wilde men ook al niet al te ver vanuit lopen. Maar als hij inderdaad positief, uh, in tweede instantie ook positief getest blijkt, dan zal dat afhankelijk van zijn contract een schorsing of uh, ontslag betekenen volgens uh, Philip Martens. En uh, een andere belangrijke vraag was toch nog wel, wat doet Shack als ploeg? Um, als ploeg gaan zij morgen gewoon... ...van start en dan wel zonder vluchtelijk... ...maar de rest zal morgen dus uh, in Po gewoon van start gaan... ...voor de volgende etappe, de eerste etappe... ...na de rustdag, naar de tweede rustdag... Van, uh, ...van de Tour de France. Oké, okay. goed. Dankjewel, uh, Steven D'Alebout. En vanzelfsprekend, als er meer nieuws uh, komt... Uh, ...vanuit uh, Po, dan hoort u dat direct. Ja, we werden onderbroken door... Uh, ...Steven D'Alebout, Annemarie maar. Um, uh, al die banen, maar ook het audit uh, het, het team, ja. ja, het audit team over uh, ja. voetbalvandalisme. Um, ja. Er is um, uh, wat gisteren heb ik het een nieuw soort voetbalhooligan ontwaard. Nou, wat er gebeurd is dat is dat wij twee incidenten hebben onderzocht. Uh, dat was het uh, Maasgebouw incident in Rotterdam. Uh, en het, de, de rellen tijdens Utrecht Twente. Uh, en al vaker waren onze onderzoekers er tegenaan gelopen dat er inmiddels. Ja, een, een, een soort nieuwe. Uh, uh, ja Wij noemen het maar de nieuwe hooligan. Omdat het een beter woord is. Ook een nieuw soort ordeverstoorder is. Dat zijn niet de bekende uh, supporters. Moeilijke supporters van clubs. waar een relatie mee opgebouwd wordt. en waar je probeert uh, de zaak te normaliseren. Maar dat zijn uh, jongelui die ze absoluut niet kennen. En die uh, als er een rel dreigt. Uh, in de buurt van een stadion plotseling opkomen duiken. Uh, en dan uh, fors meedoen. En dat vallen wel buiten het stadion te zijn. Ja, dan... Ze hoeven niet eens in het stadion te zijn. Ja, maar het kan zijn. ook bij feesten zijn. Ja, nou ja, dat is dus wat wij denken: dat het niet zich niet alleen maar bij het voetballen voordoet. Maar ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld dat wat in Hoek van Holland is gebeurd, dat dat voor een deel ook datzelfde soort typen zijn. Uh, we hebben natuurlijk met de moderne uh, verbindingsmiddelen die ze allemaal hebben... met Twitter en Facebook en What Have We... Uh, de mogelijkheid om heel snel elkaar op te roepen. En we hebben gezegd, je moet eigenlijk toch wel eens wat verdiepend onderzoek doen... om van hoe, hoe zorg je nou dat degenen die iets organiseren... hun informatiepositie weer op orde krijgen... zodat zij ook weten als zoiets dreigt. CQ, wat doe je nou met dat soort types die voor de eerste keer gepakt worden? Nou, we hebben vandaag gezien de uitspraak van de rechtbank... Hm. Uh, die, ja, dus als je wees, voor de eerste keer iets doet, dan word je niet zo heel erg zwaar gestraft. En hoe zorg je nou dat die luid dan ook nooit meer doen? Ja, nou, de, de uitspraak is uh, net binnen. Uh, elf supporters van Utrecht uh, zijn veroordeeld. Vier supporters werden vrijgesproken. Um, van de voordelen kregen twee minderjarige werkstraffen van ja. 120 uur plus twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie. En de andere kregen werkstraffen tussen de 90 en de 240 uur. Ja. Um, dus die worden wel gestraft. Maar de kritiek in het rapport van u er zat hem eigenlijk meer in het feit dat de politie te weinig voorafgaand aan nou, wat, wat het wist. Het probleem is dat bij beide, uh, je ziet dat... En, en hier is soms wat zachte informatie over, maar dat krijgen ze niet bevestigd... omdat het niet komt uit de kring van de supporters die ze kennen. Uh, en, ja, en dan heb je dus een probleem, zal ik maar zeggen. Dan ben je er onvoldoende op voorbereid. Nou, Dat vraagt om een paar dingen. Eén, dat de politie toch een paar scenario's zou moeten meenemen... in haar voorbereidingen, waarbij dit soort types mogelijk opkomen duiken... Ook al weet je dat nog niet op het moment dat je een wedstrijd doet. Um, maar kijk, wij gaan niet zeggen van... je moet de alle tijden maar ermee klaarzetten. Want dat, dat, sterker nog, dat vinden we als team helemaal niet. We ja, vinden wat, wat, dat moeten normaliseren. Wat moeten moet ze, wel wat moet ze wel doen? Uh, Zorg dat je snel op kunt schalen. Uh, dat is één ding. Dat was in Utrecht. Uh, was de politie heeft er lang over gedaan om de ME bij elkaar de te halen. De sleutel was kwijt, dat las ik. Ja, dat was, het is een beetje Murphy's Law heeft daar gespeeld. Uh, en wij weten van andere clubs dat uh, soms de politie met platte pet op gewoon dienst doet in de stad... zou ik maar zeggen, en dat ze heel snel bij elkaar te halen zijn. Een soort flex-team noemen we dat tegenwoordig bij de politie. Dat is één. Maar we denken ook dat je gewoon eens moet kijken... wat is nou het profiel van die jonge lui... die op het ogenblik elke keer als bij ordeverstoringen opduiken. Want het zijn first offenders, nou dan weten we aan de straf... daar heb je niet zoveel aan want als je één keer meedoet... dat leidt niet tot een hele hoge straf. Maar wat kan je er nou wel aan doen? Hoe kan je dat voorkomen? En dat moet echt een keer gebeuren. En de manier waarop ze zich... want ze organiseren zich wel enigszins. Ze moeten natuurlijk op bepaalde plekken... Dus het betekent ook iets. Hoe zorg je dat je informatiepositie weer beter wordt? Ja, en dat betekent dus ook vooral... op Twitter en sociale media... Zoiets. Misschien kun je ze wel verstoren. Misschien kun je wel wat doen. Het is een probleem dat veel veel speelt binnen de politie. De informatiepositie sinds Twitter, sinds uh, ja, Facebook, weet dit. ik veel wat de hele rattenpan. en allerlei koops. Ze zijn er op allerlei manieren heel erg mee bezig om dat uh, te verbeteren, maar dat, dat merk je dus kennelijk ook hier weer. Ja. Het is fluïde uh, geworden. Waar het het zijn woordig, een soort flesmops? Hè. Uh, he? maar, uh, maar, uh, maar het wordt er in principe aangekondigd. Je weet alleen niet waar en hoe. Nou ja, het dat is dus, heel gek. Want het kijk, de informatie ze vinden staat elkaar. Dat is je wel te weten. Dan moet je dus, nou ja, daar, gaat het dus over. daar gaat het dus over. Kijk, als je als je Uiteindelijk gaat het hier ook erom dat een aantal lieden die in het stadion waren... die hebben contact gezocht met lieden van buiten het stadion. Dat kan niet anders. Dus dan, ja, dan is er dus ergens in die, in die communicatie zou de politie zich moeten kunnen mengen. Ja. En die zou het moeten weten. En... Raph Raff, Wilms jij had ook een vraag. Ja, ik, ik wou gewoon tegen mevrouw uh, Jorritzmaat zeggen... Uh, misschien is het toch goed dat men vanuit Nederland is een, een bezoek maakt aan, aan Duitsland... Uh, niet omdat ik daar nu net een boek over geschreven heb, maar omdat men daar twintig jaar, zeer volgend jaar viert men de twintigste verjaardag van de FAN-projecten. Uh, zeer professioneel met fancoaching, coaching uh, supportersprofielen nee, ja, ja. bezig is. En eigenlijk de hele om, omslag heeft kunnen maken van, van hooligans naar fanparties. Ja. En van. Uh, Spreken naar positieve betrokkenheid bij de club. Maar uh, ik kan je, uh, dan kan je dan zit dat een proces wij dat achter doen, hè? van twintig jaar. Ja. En van begeleiding en van, van supporters die, die uh, ook inspraak krijgen in, in de club. Ik mis dat een beetje toch in Nederland, die gestructureerde aanpak. Maar nou, daarom zou ik... Het echt is zeggen, niet helemaal zeggen, haar, ik helemaal waar. Het toch eens echt een Ja, nu Nee, maar zijn duidelijk. Nee, maar wij, zijn, wij, zijn, uh, wij hebben supportersonderzoek gedaan. En uh, hebben ook uitsupportersonderzoek gedaan als auditeam. Uh, en daar kwamen inderdaad nogal schrikbarende dingen uit bij sommige clubs. Uh, ik bedoel, je wilt in sommige, bij sommige clubs echt niet in het uitvak zitten. Want dat is een soort veevervoer. En als je geluk hebt, krijg je nog een kopje koffie. Maar vaak ben je daar ook nog van verstoken. Uh, en wij zijn aan het zoeken... Naar, uh, beter gezegd, in gesprek ook met de clubs... om te kijken van hoe kunnen we dat nou beter gaan doen. En, en voetbal moet maar gewoon ik een denk feest dat zijn. Dat veel meer en, en volstrekt met je eens. En een aantal clubs doen dat overigens heel goed. Ja. Uh, en, maar lang niet iedereen nog. Nee, maar dat is de kracht van het ja. Duitse model... Ja. dat men daar, wat men noemt... sociaal arbeider uh, ja. voor opleidt. Dus je bent een maatschappelijk werker... met het thema voetbalfans begeleiden. Ja. Uh, 50, de vijftig grootste club clubs van Duitsland hebben dat soort mensen professioneel in dienst. Ja, super. Daar is een schat aan informatie ja. en een schat aan methodiek. Die moet je gewoon aan opzoeken. Ja, maar dan kan het dan nou, ik niet dat uit het rapport ook dat het juist het probleem is... dat de groepen die wel in beeld zijn en die je dus op deze manier zou kunnen aanpakken... dat die juist breken en daardoor het probleem ja. ontstaat... dat je de, de losse uh, nieuwe hooligans, zoals ze uh, genoemd worden, niet in beeld hebt. Dus... dus daar lijkt me dan een extra probleem ontstaan. Als je bij Ajax, uh, het parool schrijft natuurlijk over Amsterdam. Bij Ajax had je vroeger de F-site, heb je nu vak 14 En dat zijn min of meer georganiseerde uh, ja. gasten. Maar als ik begrijp, de nieuwe hooligan. deze zijn niet georganiseerd. Dat die niet georganiseerd zit. En nee. dan is het natuurlijk lastiger, lijkt mij. Ja, ja. nee, om dat klopt. Maar goed, uh, in de maar, greep te uh, kijk, we moeten ook weer niet overdrijven. Uh, kijk, leren, we hebben maar leren. twee van dit soort grote incidenten gehad dit seizoen. Dat was een paar jaar geleden nog wel eens wat anders. Ja. Uh, ik vind door de bank genomen dat het eigenlijk helemaal niet zo beroerd gaat op toch. Drie, hè. Volgens ik mij wel... hadden we Willem II dan Moors ja. ook nog. Het ja, dat liep klopt. ook een beetje ja, uit ja, maar nou, nou, aan. Dat die bevroren Frigadellen ja, ja. op zo. Uh, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nee, maar ik kijk, ik ben het wel heel erg eens dat we toe, steeds meer toe moeten naar echte normalisering. Ja. En dat betekent dus dat het gezellig moet worden. En dan heb je dit soort dingen, als wat net aangegeven werd, natuurlijk absoluut nodig. Ja, maar daar wil ik één opmerking over maken. Ja. Want de clubs hebben het al moeilijk. Die hebben al weinig geld. En uh, de clubs moeten waarschijnlijk binnenkort ook voor de politieinzet zelf gaan betalen. Ja, ja, heb ik ook bedoel, begrepen. Ja, maar dan houdt het toch op? Nee, maar... Zou het niet zo zijn dat als uh, het weer echt leuk wordt in het stadion... dat dat misschien ook iets kan betekenen voor de financiële positie van de clubs? Dat is één. Uh, en twee, ja, ik zie nog niet zo heel erg goed hoe ze dat betalen willen gaan regelen. Maar nou, dat, is een, is, is, dat het is een eeuwige discussie. Ik ben zelf daar helemaal niet zo'n voorstander van. Mm -hmm. En Beter gezegd, ik uh. ben daar geen tegenstander van. Want kijk, ik vind dat als een club moet gaan betalen voor... dan mogen ze ook uh, vragen welke prestatie wordt er dan voor geleverd. En ik zie de politie dat nog niet kunnen afspreken. Veiligheid is een zaak van de staat. Ja, dat is niet van een club. Ik, ik vind, en bovendien, oh, ja. in het stadion is het tegenwoordig al echt vrijwel alles. gebeurd. gebeurt gewoon door de club. club zelfs. Sterker nog, wij als ODI-team zeggen... Het moet niet zo zijn dat er helemaal geen politie meer in het stadion is. Wij willen altijd graag in de controlekamer... of in elk geval bij de camera's in de buurt... toch wel iemand van de politie hebben zitten. Ja, ik zou het heel bizar vinden als ze moet gaan betalen voor de, voor de politie buiten. Maar de, dat de problemen zijn ook al weggetrokken uit de, de stadions. Er zijn bijna geen helemaal meer in stadions. Nee, in de stadions zijn ze niet meer. En dat, en dus ik vind ook... Nou ja, goed. Wij zijn het volgens mij niet oneens. Ja, dat is jammer. Ja, jammer. Ja, jammer, hè? Is dat. Nee, maar ik ben er helemaal geen voorstander van. Die, die, die nieuwe hooligan... Hè, die, zich, ja. die zich via sociale media en Twitter organiseert... die... Komt af en toe eens langs bij een voetbalstadion. Maar ja. is dan weer op een op een nou, strandfeest en wat, is dan ik, weer... wat ik, wat ik hoop is dat, dat we ook verder gaan kijken. Van, zijn dat nou jongelui die, die wel degelijk meer dingen hebben gedaan, alleen nooit gepakt zijn. En eh, beperken ze zich niet tot voetballen, maar ook tot andere dingen. Nou dat da, daar, daar moet we goed naar het Dan is een situatieprobleem natuurlijk alleen maar. Als je de dit... Bij het ja. voetbal wil gaan aanpakken. Ja, maar kijk, dat is wel wat vaker gezegd wordt. Laat, die, laat ze maar in het voetbal, in het stadion ellende schoppen, dan hebben we er op de rest van de straat geen last van. Ik geloof daar niet zo heel erg in. Nee. Ik denk zelf dat je gewoon moet zorgen dat, dat het ook elders op de straat niet gebeurt. Um, en dat vraagt dus een aanpak in de preventieve sfeer uiteindelijk. Je moet iets doen waardoor ze er niet toe uh, verleid worden... om dit soort flauwe kul uit te halen. Ja. Uh, dat, dat is een, een hele, hele o, dat taak. Is, dat zeggen. is nu net ook het interessante van die Duitse projecten. Ja. Die jongens worden ook uh, sportief bezig gehouden, educatief. Die krijgen ja. een culturele opleiding. Ja. Die worden zelfs uh, psychologisch begeleid als zij met problemen zitten. Ja. Door, uh, door mensen die weten waarover het gaat. Namelijk de maatschappelijk werken van de voetbalclub... En ik vind dat een heel interessant profiel. Ja. Ja, nou, ik geloof dat er nog Tot heel vol. veel te doen is op dat terrein, dat is waar. Ja, goed. Het rapport is niet voor niks geschreven. Nee, Laten we niet. kijken wat er van overgenomen wordt. En ja. uh, wat de bijdrage mag zijn in het uh, nog gezelliger maken van de voetbalstadions in Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Stone, while you're out looking for sugar. Ja, Joop Daalmeijer zit uh, aan de andere kant van het glas. Ik ben er net even naartoe gelopen. Het heeft te maken met uh, de vrienden van de derby uh, Raf. Nog niet? Uh, nee, want uh, dat ik wil nog niet dat je dat weet. Dat hoor je zo meteen in de uitzending wel. wat. Uh, ik heb geen idee waar het over gaat, maar dat horen we zo meteen wel. En veel meer vanuit Frankrijk in verband met uh, slek natuurlijk. Zo. Ja, het lampje doet ook weer hier. Ook altijd geruststellend. Mogen we?